12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Militair Marco Kroon weerspreekt drugsgebruik. Opnieuw harde confrontatie in Jemen en meer nieuwe auto's verkocht. Eerst nog zonnig. In de middag neemt de bewolking toe... en er valt in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten. Morgen ook bewolkt, vooral in het noorden van het land. Wat regen en woensdag meer zon en hogere temperaturen. In Arnhem is de rechtszaak tegen militair Marco Kroon begonnen. Marco Kroon wordt verdacht van het bezit van cocaïne, ecstasy en een stroomstootwapen. Kroon kreeg in 2009 de Willemsorde voor zijn moedige optreden in Afghanistan. Verslaggever Mino Remmers die is bij de rechtbank in Arnhem. Mino eerst dat cocaïnegebruik, dat weegt het zwaarste. Wat is daarover aan de orde gekomen? Ja, Kroon heeft net gezegd voor de rechtbank... ik ben genaaid. Uh, iemand probeert mij gewoon kapot te maken. Uh, mensen die het niet kunnen hebben dat ik die Willemsorde heb. Of andere criminelen die ik ooit de, de kroeg heb uitgewerkt. De kroeg die hij in Den Bosch heeft samen met zijn partner. Uh, ik wilde die, die drugsklanten niet meer binnen hebben. Misschien dat ze hem op deze manier hebben kapot gemaakt Dat ze... Ja, verdovende middelen in shotjes hebben gedaan, uh, in, in van die kleine drankjes... en dat het zo in mijn lichaam is gekomen. Maar het ging toch ook voornamelijk over ja, alle telefoontaps die er zijn geweest. Bijvoorbeeld of dat kapitein Kroon daar antwoord op kon geven... wat er dan bedoeld werd als er door de telefoon werd gezegd... Uh, ja, heb je, nog, uh, heb je er nog twee voor me boven liggen, dan kom ik die zo halen. Kroon zegt, ja, dat ging om lachgaspatronen. Dat vind ik gewoon spannend om tussendoor naar boven te gaan. Om dan wat lachgaspatronen te nemen en, en mijn vriendin ook dan eventjes te nemen. Dat vinden wij gewoon spannend. We hebben een opwindend seksleven. Misschien ging het wel om sekspeeltjes, maar toch zeker niet om cocaïne. Nou, later uh, deze ochtend werd wel duidelijk dat die vriendin blijkbaar af en toe wel cocaïne gebruikt en dat dan de bestellingen die blijkbaar zijn afgeleverd aan het café, dat dat dan voor haar is geweest. Kroon zegt daarover uh, ja, de, de hele Willemsorde, al die dynamiek, dat heeft een grote wicht tussen ons gedreven en misschien is het wel zo uh, dat wij daar samen uit moeten komen. Ik heb nooit geweten dat, het, dat zij cocaïne gebruikt hebben. Nou, dan zijn er ook nog sporen van cocaïne in zijn auto aangetroffen. Ja, zegt Kroon, maar dat is een tweedehands auto. Dan ook nog op zijn jas en op een broekzak. Nou, die jas, ja, die heb ik in het café gevonden. Die ben ik sinds die tijd gaan dragen. En die ja soms vond ik wel eens van die zakjes cocaïne. En dan ruimde ik dat snel op, want ik moet die spullen niet binnen hebben. En zo is dat misschien in mijn broekzak terechtgekomen. Kortom, ja, Kroon probeert op alle vragen van de rechtbank een antwoord te hebben. Maar hij had wel toegegeven dat hij een stroomstootwapen had. Dat wel. Ja, hij zegt, nou, dat zie ik eigenlijk helemaal niet als een wapen. Ik werk al 22 jaar met hele zware wapens. Zo'n stroomstootwapen, ja, het leek mij wel veilig voor, voor mijn vriendin... als ik er niet ben in de kroeg. Ik ben natuurlijk vaak weg. Uh, het is een openbare gelegenheid. Er kun, kan allerlei volk binnenkomen. Uh, en dan ook lieden die je niet binnen wilt hebben. Dan is het toch veilig om dat te hebben. Het is voor mij hetzelfde als dat ik een pak melk bestel. Zo'n stroomstootwapen. Een onschuldig gadget. Zo zag je het zelf. Maar hij begrijpt nu... achter straf ook wel dat het misschien niet zo slim is geweest. Dus in feite geeft hij dat toe. De zaak in Arnhem gaat door de zaak uh, Kroon. Minor Remmers. Opnieuw doden bij protesten tegen de president van Jemen... die al 32 jaar aan de macht is. Ziekenhuisbronnen spreken van zeker 12 doden in de stad Thais. Journalist Judith Spiegel in de jemenitische hoofdstad. Sana Judith is al duidelijk hoe dat daar aan toe is gegaan daar in Thais... Nou, het is mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik heb, wat ik er wel van heb begrepen is dat de demonstranten in Thijs zijn gaan marcheren richting, uh, ja, ofwel het Presidentieel Paleis wordt genoemd, ofwel het, wat ik dan maar even het provinciehuis noem. Dus de, het hoofdkwartier van de regering in de provincie provincietijd. En dat er toen is geschoten. Opnieuw betogingen dus, in, in Thijs is het al eerder onrustig geweest? In Thijs is het eigenlijk, uh, vanaf het begin zijn de demonstraties in Thijs groot geweest, heel massaal, groter dan in Sanaa zelfs, omdat Thijs van zeer een revolutionaire stad is, een niet bepaald regeringsgezinde stad, maar tot nu toe bleef het daar wel redelijk rustig. Dus dat er nu uh, met scherp geschoten wordt in Thijs is eigenlijk uh, nieuw. Waarom dat precies is, is lastig te zeggen, maar je kunt je wel voorstellen dat het voor de regering belangrijk is, omdat het de grootste provincie van Jemen is. Er wonen iets van 9 miljoen mensen. En uh, de demonstranten in Sanaa op dit moment beschermd worden door een van de overgelopen legergeneraals, Ali Mohsin. En die bescherming die hebben zij thijs niet. Dus dat zou best een belangrijke rol kunnen spelen in dit verhaal. Ja, in Sanaa, daar was toen die, die, die schietpartij van de 18e, 18 maart. Hoe is het daar nu in de hoofdstad? Nou, daar is het eigenlijk sinds die 18e vrij rustig. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel mensen, vooral vrijdag op straat. Zowel aan de regeringszijde als aan de anti regeringszijde. Maar tot nu toe, dus is alweer een week of tweeënhalf, uh, verlopen die demonstraties eigenlijk heel erg rustig. Daar is niet meer geschoten, niet met traangas, niet met scherp. Maar dat zou wel eens te maken kunnen hebben met die overgelopen leger-generaal, eh, omdat hij toch in ieder geval in Sana'a een belangrijk deel van het leger beheert. En dus ook de demonstranten op die manier kan beschermen. En dus zou een eventuele confrontatie ook meteen confrontaties tussen legereenheden betekenen. Spanning daar, die blijft in elk geval nog wel Judith Spiegel in de Jemenitische hoofdstad Sana'a. In de zaak rond de twee meisjes uit Maastricht die in Parijs worden vermist... zegt de politie dat er geen reden is om te denken aan een misdrijf. Waarom daarvoor geen aanleiding is, dat wil de politie dan weer niet zeggen. De meisjes waren vorige week op schoolreis in Parijs... en ze worden vermist sinds vrijdagmiddag. Ze kwamen niet opdagen op de afgesproken plaats in de stad. Met ruim 100 andere VMBO-leerlingen van het Sint Maartenscollege in Maastricht... waren ze twee dagen in Parijs en Disneyland geweest. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het gaat goed met de autobranche. De verkoop van nieuwe auto's is gestegen in het eerste kwartaal... met bijna 25 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn tot nu toe ruim 180.000 nieuwe auto's verkocht in het eerste kwartaal. Gijs Bosman is van de brancheorganisatie BOVA. Goedemiddag, meneer Bosman. Goedemiddag. De crisis is een beetje voorbij, lijkt het, hè? Ja, nou, als je inderdaad naar de aantallen kijkt, dan, dan zou je dat zeggen. Uh, wat we niet moeten vergeten is dat we met de branche uit een heel erg diep dal komen. 2009 was een dramatisch jaar wat betreft de verkoopcijfers, maar vooral ook wat, uh, nou ja, wat de rendementen bij de dealerbedrijven betreft. En uh, nou ja, gelukkig dat we qua aantallen weer wat opklimmen. Aan de andere kant, uh, het gaat allemaal, of in ieder geval een groot deel, om kleine zuinige auto's waar ook weinig marges op zitten. Dus de dealerbedrijven zijn er nog niet. Nee, eh, nog gezien zien liever dat de grote auto's... Ver verkocht worden, zeg maar. Want wat is de top 5 van die kleine auto's? Nou ja, als we kijken naar de top 5 van de best verkochte modellen nu de afgelopen maand, dan zijn het eigenlijk allemaal compacte auto's. zoals dus uit het A en het B segment, dus stadsautootjes of ja, echt de andere compacte modellen. En dat zijn ook bijna allemaal auto's waar een belastingvrije variant van is. Dus een auto waar je geen aanschafbelasting en geen wegenbelasting voor hoeft te betalen. Ja, dus de dealers die willen dan vragen dat die grotere auto's ook verkocht gaan worden. Ja, zit dat er een beetje in? Ziet de consument dat ook wel weer zitten, denkt u? Nou ja, kijk, als we natuurlijk kijken naar de, de brandstofprijzen de afgelopen maanden... die natuurlijk ook behoorlijk uh, zijn gestegen... dan uh, let de consument meer dan ooit op het verbruik van de auto... als die gaat shoppen voor een andere auto. Wat we gelukkig zien, en dat is ook een trend die al een uh, paar jaar aan de gang is... dat ook van die grotere auto's steeds meer extra zuinige varianten op de markt komen... met een hele zuinige dieselmotor, of een speciale ja, aangepaste aerodynamica. Dus ook bij die grotere auto's kan de consument heel bewust kiezen voor een zuiniger variant. Dus uh, we verwachten ook dat dat een trend is die gaat doorzetten. Eens kijken of dat ook een beetje gaat aantrekken naar die kant toe. Gijs Bosman van brancheorganisatie BOVAG. Amerikaanse president Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn. Op de website barackobama.com staat dat vanochtend... de campagne voor 2012 van start is gegaan. De democraat Obama werd gekozen in 2008. Hij versloeg toen de republikeinse kandidaat John McCain... Obama is de 44ste president van de VS en de eerste zwarte president. En de aankondiging van Obama dat hij zich herverkiesbaar stelt, herkiesbaar, was wel verwacht. Dat dan wel. Binnen de Republikeinse Partij heeft zich nog niemand officieel als presidentskandidaat aangemeld.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 Afgelopen weekend probeerde de eigenaar van de centrale het probleem op te lossen door een 20 centimeter grote scheur in reactor 2 te dichten. Maar er bleef maar radioactief besmet water in zee lopen. En met behulp van een melkachtige kleurstof moet nu duidelijk worden hoe dat water uit die centrale lekt en in zee terechtkomt. komt. Een korporaal en zes mariniers hebben werkstraffen gekregen voor het mishandelen van een collega. De bemanningsleden van het marineschip Johan de Wit besloten vorig jaar zomer een grap uit te halen met een collega aan boord. Ze plukten hem s'nachts het bed uit, bonden zijn handen vast en plakten zijn mond af met tape. En ze sloten hem korte tijd op in de kooi voor piraten, met een geblindeerde bril op en oorkappen. De rechtbank in Arnhem vindt het gedrag van de mariniers en de korporaal buitensporig... en heeft hen nu veroordeeld voor vrijheidsberoving. De korporaal kreeg 40 uur werkstraf en die zes mariniers 30 uur. Sport. Het blijft onrustig bij Ajax rondom het plan Kruif. En dit keer gaat het om de benoeming door de ledenraad van de commissie... die de spanningen tussen Ajax en Kruif moet onderzoeken. Een groot deel van die ledenraad is niet betrokken bij de samenstelling van die commissie. Oké, okay, molen molenaar niet. En dat is molenaar in het verkeerde keelgat geschoten. Ik hoef niet in, in die commissie, nogmaals. Ik zit daar niet op te wachten, het is allemaal werk. Maar bijvoorbeeld een Barry of, of een dik schoenmaker die daar, ik weet niet hoeveel jaren al rondloopt... dat had toch, of Peter Boeven, dat had toch op zijn plaats. En jij nokte dus mee. En ik beraad me, Jack. Ik, ik ga daar ook thuis nog even rustig over praten met mijn vrouw. Omdat ik aan de andere kant Johan niet wil laten zakken. Ik, kijk, als ik iets kan betekenen... Wat dat betreft voor Johan, om te zorgen dat hij alsnog erin komt. Hè, en dat hij helemaal in een gespreid bedje komt. Want dat moet er gebeuren en niks anders. dan ga ik me daar nog voor inzetten. Dus dat ze niet is het vrijgeven. Ik wil ze niet bij voorbaat hun zin. Ken je, Molenaar? Die heeft vanmiddag een afspraak met de voorzitter van de Ledenraad. Rob Been junior. En die laat ons weten dat hij de hoop heeft. Molenaar voor de Ledenraad te behouden. Been is bang dat Molenaar de onderzoekscommissie. verwart met de commissie die het nieuwe bestuur moet benoemen. Claasjean Huntelaar doet morgen niet mee als Schalke 04... in de kwartfinales van de Champions League opneemt... tegen titelverdediger Internationale. Huntelaar heeft te veel last van een knieblessure. Christophe Metzelder is ondanks een gebroken neus... toch van plan om mee te doen. Metzelder speelt al met een masker. Mohammed Bin Hammam is de enige tegenkandidaat van Sepp Blatter... voor het voorzitterschap van de FIFA. De verkiezing voor de volgende termijn van vier jaar is op 1 juni in Zürich. Afgelopen vrijdag verstreekt de deadline voor kandidaten om zich aan te melden. Bin Hammam is een man van 61. Hij is 14 jaar jonger dan Blatter. Hij komt uit Qatar. En hij is bezig aan zijn derde termijn als voorzitter van de Aziatische Voetbalbond. En wij gaan kijken bij het verkeer. John Bakker bij de ANWB. Met files op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij strand 0 kilometer en richting Amersfoort bij Nijkerk 3 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden. In beide richtingen is de linker rijstrook afgesloten. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Eindhoven. Daar staat bij Ravenstein 3 kilometer. De weg is daar nog steeds afgesloten. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven kan vanaf knooppunt Valburg... dan ook beter omrijden via Tiel over de A15 en de A2. 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws. Marco Kroon heeft voor de rechtbank toegegeven... dat hij een stroomstootwapen in zijn bezit heeft gehad. Hij ontkent drugsgebruik. De Amerikaanse president Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn... en het aantal verkochte nieuwe auto's... is in het eerste kwartaal met bijna een kwart toegenomen.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, columnist Jan Blokker noemde het ooit... een nieuwe krant voor zwakbegaafd Nederland. De gratis krant Dag, samenwerking van de uitgeverij PCM en telecomgigant KPN. Anderhalf jaar na het eerste nummer en tientallen miljoenen verder... was het alweer Dag met het handje en werd de krant opgedoekt. Twee oud-dagjournalisten maakten een reconstructie in het boek De Laatste Krant... In het mediaforum tv maken Paul Reumer en journalist Max van Wezel. En het gaat onder meer over de wereldomroep. De Telegraaf kwam van het weekend met een verhaal over misstanden daar. En in Den Haag vindt een aantal partijen dat de wereldomroep moet worden opgeheven. De vraag is dus, hoe lang we dit nog horen op de camping in het buitenland? Het is 9 uur. Radio Nederland Wereldomroep. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie. En wie wordt de nieuwscanner van week 14? De eerste die het strijdperk van de Nationale Nieuwsquiz betreedt... is Hans Heemskerk uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Het is maar een opmerking uit een column, maar de zenderbaas van Radio 1... Laurens Bos zou het leuk vinden als Paul de Leeuw een programma op deze zender gaat presenteren. Bos zegt nadrukkelijk dat er geen serieuze contacten met de Leeuw of de VARA zijn. Maar uit informele gesprekjes blijkt dat Paul de Leeuw een trouwe luisteraar is van Radio 1. En ook dat hij het wel eens leuk zou vinden om wat voor Radio 1 te doen. Bos denkt dat Paul de Leeuw een mooi interviewprogramma zou kunnen presenteren... of bijvoorbeeld tijdelijk iemand kan vervangen. Ervaring met radiomaken heeft Paul de Leeuw zeker.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 Nou, dat was in ieder geval Paul de Leeuw en dat was volgens mij op de radio. Maar of het nou echt een uh, blijk is van zijn radiokunnen, uh, dat weten we niet. Maar het bestaat wel, want hij heeft natuurlijk uh, dat geregeld gedaan. Uh, bijvoorbeeld op 3FM ook. Een woordvoerder van Paul de Leeuw laat weten dat er zeker geen concrete plannen zijn. Paul is meer een tv-man, zegt hij. Maar radio maken vindt hij ook heel erg leuk. In Amerika wordt flink nagedacht over wie in het gat moet springen dat Oprah Winfrey achterlaat. Omdat ze in mei met haar talkshow stopt. Een naam die nu genoemd wordt door een van haar baas is die van Katie Courage. Ze werd vijf jaar geleden bij CBS de eerste vrouwelijke anker van een van de grote nieuwsshows. Courage maakte onder meer naam door het Sarah Palin erg lastig te maken als kandidaat voor het vicepresidentschap. En soms is ze verrassend openhartig, bijvoorbeeld toen ze camera's toeliet. Toen ze met een vriendin een darmonderzoek onderging. Hi everyone, I'm Katie Courage Kim Sarator. En we zijn. Are preparing to have a hers and hers colonoscopy oh, tomorrow. I haven't shared this intimate activity <laughs> with all of you for about a decade. So here we are. Let's get started. Let's get it started. De muziekzender TMF is vanaf vandaag niet meer op tv te zien. De plek in het zenderpakket is ingenomen door Kindernet. TMF, de afkorting voor de Music Factory, begon 16 jaar geleden... als Nederlandse tegenhanger van MTV. Vierdjes als Bridget Maasland, Sylvana Simons en Daf de Bunskoek, toen nog met vlechtjes, maakten er carrière. De allereerste videoclip op TMF was van Brian May. TMF is nu alleen nog te zien via internet. Later dit jaar moet de zender ook weer via het digitale pakket te zien zijn. De rellen in Bahrein hebben ervoor gezorgd dat de hoofdredacteur van een van de populairste kranten van het land het veld heeft moeten ruimen. Hij werd door de autoriteiten ervan beschuldigd dat hij onethisch had bericht over die rellen. De onafhankelijke krant Al-Wazat kreeg dan ook een publicatieverbod, maar mocht vandaag toch weer verschijnen. En er is een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor journalisten die zelfstandig of freelance zijn. Ze zijn bij deze verzekering ook gedekt in geval van oorlog of bij een volksopstand. Dat is volgens media Pensioendiensten MPD, uniek. Veel andere verzekeringen geven geen dekking als je in oorlogsgebied gewond raakt namelijk. En de telefoon is de woordvoerder van MPD, Stefan Vollenbroek. Goedemiddag. Goeiedag. Deze molestdekking valt onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waarom komen jullie met zo'n verzekering? Is daar behoefte aan? Ja, er is heel veel behoefte aan bij ZZP'ers. We hebben recent een onderzoek gedaan onder 200 ZZP'ers... En dat bleek met name dat uh, ongeveer de helft uh, niet verzekerd is. Maar 60% heeft uh, grote behoefte aan een vangnetverzekering. Ja, ZZP' zijn de mensen die voor zichzelf werken hè, in opdracht van anderen. Exact. En, en die gaan nu ook wel naar oorlogsgebieden en zijn dan niet verzekerd of zo? Hoe zit dat dan? Ja, de meeste uh, ja, verzekeringen, zeg maar, die uh, kennen geen lesdekking. Dus dat betekent inderdaad dat veel, uh, wij denken dat veel uh, freelancers inderdaad niet verzekerd zijn in, het geval, in het geval van arbeidsongeschiktheid. Ja. Je hoort dus vaak dat het oorlogsverslag juist vanwege die verzekering heel duur is. Ja. Um, laten we eens even een voorbeeld nemen van een 40-jarige oorlogsverslag. Wat kost dat dan bij jullie? Ja, um, Als we uh, uitgaan hè, van het minimale vangnetbedrag, dan praat je over 16.600 uh, uh, bruto per jaar, hè, wat maximaal is. Dan heb je het over 135 euro uh, bruto per maand. Uh, dat is aftrekbaar, dus netto is dat ongeveer uh, 80 euro. Ja, en wat krijg je dan uitgekeerd als je arm eraf geschoten wordt? Ja, uiteindelijk het maximale bedrag is, is 90% van een minimumloon. Namelijk, en dat is 16.600. Ja, ja. ja. En, maar het is ook mogelijk, hè. Uh, want er zijn natuurlijk zzp's die meer verdienen om een groter bedrag uh, te kiezen. Je kunt ook kiezen voor 150 of 200% van een minimumloon. Ja. ja. U, u dacht van, uh, nou, er, er zijn nogal wat conflicten zo her en der. Laten we daar eens naar kijken en met zo'n verzekering komen. Ja, goed, het is inderdaad bijzonder actueel. We hadden het onderzoek uiteraard al wat eerder uitgevoerd. Maar het is inderdaad, ja, de, de aantal gevallen van molest, zeker in het midden oosten is enorm toegenomen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan supportersrellen, bijvoorbeeld bij Ajax. Oh, dat telt ook onder, valt ook onder oorlog? Ja, dat geldt, ja, nou, het valt onder groot molest in ieder geval. Ja. Ja. <laughs> so, als je dat nou wil, moet je dat dan apart afsluiten of kan dat gewoon per gebeurtenis? Nee, je moet het apart afsluiten. Het is, het is echt een individuele verzekering... die wij als een soort van collectief hebben uitonderhandeld. En uh, ja, je moet het inderdaad apart afsluiten. Uniek is wel dat je er maandelijks vanaf kan. Ja, ja, ja. ja. En, en hoe kan het dat jullie zoveel goedkoper zijn dan al die anderen? Nou, dat komt omdat we... Um, ja. We zijn een uh, not-for-profit organisatie. En uh, ja, we hebben eigenlijk onze inkoopkracht gebruikt. om een heel aantrekkelijk uh, tarief uit te onderhandelen. bij in dit geval uh, verzekeraar Loyalis. Ja, goed. Nou, uh, nu maar afwachten of er inderdaad allerlei oorlogsverslaggevers op de stoep staan. Uh, dank voor de uitleg, Stefan Vollenbroek van MPD. Dat staat voor Media Pensioendiensten. Even terug naar 1 oktober 2008. Een stukje uit het journaal op 3 over het verdwijnen van de gratis krant DAG. Er zijn uh, te veel kranten waarschijnlijk in Nederland op dit moment, te veel gratis kranten. Ik denk dat er ruimte is voor drie. Het is natuurlijk wel heel zuur als je denkt van... journalistiek ben ik goed bezig. En toch moet je stoppen. Dat is, dat is geen prettig gevoel. Hard gevochten en uh, ja, helaas verloren. Dat is uh, de pijnlijke uh, conclusie die je een anderhalf jaar mag trekken. Bram Logge, herken je die stemmen? Dat klopt, dat zijn uh, hoofdredacteur Bob Witman... en uh, de chef van de nieuwsdienst Marvin Jacobs. Kijk uit. Oud-collega's van mij. Ja. Um, de laatste krant, zo heet het boek dat jij hebt geschreven... samen met Roelof de Vries. Het gaat over de teleurgang van uh, DAG. Dat was dus een gratis krant met vooral veel foto's... Uh, die de concurrentie aan moest met Spits en Metro. Uh, want dat waren kranten die er toen al waren. Later kwam de pers daar ook nog bij. Het was een project van uitgeversconcern PCM... en telecomgigant KPN. Anderhalf jaar na het eerste nummer was DAG alweer te zielen. Daarmee gingen ook tientallen miljoenen euro's in rook op... En de vraag is nu, hoe kon een miljoenenbedrijf als uitgeverij PCM het zo in de soep laten draaien? Um, dat proberen jullie te schetsen in, in dat boek. Een reconstructie eigenlijk van alles wat er gebeurd is. Dus Voordat de kranten was en ook de hele afloop. Mm -hmm. Het was nog wel een avontuur van die PCM en KPN. Waarom wilden ze eigenlijk zo'n gratis, zo gratis krant? Nou, Daar waren eigenlijk allerlei redenen voor. De Volkskrant, een van de PCM-kranten, die zat al jarenlang te azen op een soort jongerenkrant. Want die zagen dat zijn populariteit onder jongeren eigenlijk ja, flink afnam. Dus die waren al een tijdje aan het nadenken over gratis krant. Dat was steeds lastig bij de Raad van Bestuur. Uh, vervolgens kwam er een nieuwe uh, topman bij PCM. Dat was Ton Aandesteggen. En dat was iemand die had zijn geld verdiend bij uh, Telvoort. Een groot telefoonbedrijf. En die, uh, die wilde wel eens even gaan innoveren bij PCM. Dus die dacht, weet je wat, gratis krant, goed idee. Maar dan gaan we het ook op mijn manier doen. En nou, dat werd een, een ontzettend uh, ja, niet echt PCM-achtige krant. Hè. Als je denkt aan NRC, trouw, volkskrant, gedegen kranten. De dag moest heel iets anders worden. Dat werden nou ja, veel plaatjes zoals je zei. Ja. Uh, maar ook uh, met dank dan aan KPN, de andere partner in het project. Allerlei crossmediale plannen die er ja, lagen. Dus niet alleen de krant die is morgens dan, uh, op de stations of wat dan ook kreeg uitgereikt, <coughs> maar ook inderdaad, nog een hele site erachter. En uh, je kon er dus in de treinen, geloof ik, uh, was de bedoeling voor je het al zien. Eigenlijk mocht je het geen gratis krant noemen, maar was het een uh, cross-mediaal nieuwsplatform. Ja. Medium onafhankelijk ook nog. Nou ja, goed, er was een, een hoop mooie toeters en bellen werden daar aangehangen. Ja. Het ja. idee was in eerste instantie van de Volkskrant... van wij moeten jongeren bereiken. En dat was waar Pesje al een hele tijd mee in zijn maag zat. En dat moest dit gaan uh, bewerkstelligen. Uh, we hadden toen al Spits en Metro. De dag kwam er acht jaar later pas. Nou ja, dat beschrijven jullie helemaal in het boek. Hè? Wat uh -huh. daar allemaal, laten we zeggen, achter de schermen gebeurt. Wa waarom het ook zo lang heeft geduurd. Uh -huh. Ja, nee, het is uh, eindeloos duwen en trekken geweest. Vooral voor Volkskrant hoofdredacteur Pieter Broertjes. Uh, die uh, als men zei van... ja, we moeten zelf ook iets... verschillende proefkranten geweest. Nooit, nooit echt uitgegeven. En... Uh, ja, dat had ook weer te maken met NRC Handelsblad. Want die hadden dan NRC Next gekregen. Dus de Volkskrant vond dat zij dan ook wel een keer... Een, uh... Maar de, de Volkskrant wilde eigenlijk dat die dag... Uh, toch een beetje een soort van uh, tweede poot van de Volkskrant werd. Ja. Terwijl die, die, uh, die, die topman, die wou juist die krant zoveel die mogelijk van zo de Zo mogelijk weg. Want die, uh, nou, die liep ook daar rond. Uh, die heeft er maar een jaar gezeten hoor. Maar die liep daar rond met het idee van... nou ja, die Volkskrant-journalisten, dat zijn maar mensen uit de jaren zeventig... Die, die, die bedrijven oude journalistiek. Zuur. Moet, uh, ja, zuur, oud. Zuur. Dat, dat moeten we niet hebben. Ja. Dus die zei ook van... Hij las van... de Volkskrant ook niet eens, dat was, ja, sterker Daar ging hij prat op dat hij dat dus ook niet deed, want hij vond het maar niks. Uh, en uh, nou ja, goed, de dag moest dus het vehikel worden ook binnen PCM... om eens een keer wat leven in de brouwerij te krijgen. Ja. En eens dus even lekker te roeren in die wereld die al heel lang stil stond. Voor, nou haalde hij wel een, een, een strategische truc uit. Want hij zette dus een projectgroepje met volkshandmensen daarin uh, aan de slag. En die moesten dan dat, ja, dat dag, wat uiteindelijk dan dag werd, voorbereiden. Tegelijkertijd uh, opende hij de onderhandelingen met Marcel Boekhoorn, een miljonair... Mm -hmm. die ook graag een gratis krant mm -hmm. wilde. Dus hij, hij, hij schaakte eigenlijk op twee borden. Zeker. Nou ja, het was een truc, zoals hij vertelde, dan uit het bedrijf... Reisleven die wat daar vaker toepaste. Uh, je zet gewoon twee teams aan het werk en dan heb je wat te kiezen als het af is. Nou ja, goed, dat een soort dat, dat, concurrentie. Dat, dat kun je zo doen. Natuurlijk. Maar goed, het viel bij PCM heel slecht. Daar kennen ze dit soort uh, tactieken ook niet echt. Uh, en uh, ja, Marcel Boekhoorn daarbij speelde mee dat het uh, kon een goede vriend van hem. Uh, was in ieder geval toen. Hoe het nu is, weet ik niet helemaal zeker. Want de uiteindelijke onderhandeling met Marcel Boekhorn ja. liep. Maar is dat niet eigenlijk. Als je, als je het boek uh, leest en jullie reconstructie. is dat niet de cruciale fout geweest van PCM? Dat ze, ze hadden toch gewoon met die Boekhoorn in zee moeten gaan. had je en een gratis krant minder gehad. Want Boekhoorn zit nu in de pers. Precies. Nou ja, dat was dan uh, dag pers of zoiets geworden. Mm -hmm. uh, ja, die man had geld. Uh, dus waarom is dat nou. dat dat, dat misgelopen is. Is dat de grootste fout geweest misschien? Ja, nou ja, ik weet niet of dat een fout was. Het was. Uh, de deal die er met Boekhoorn lag was ook niet zo'n goede hoor. Want uh, daarvan zei uiteindelijk uh, de toenmalige CFO van PCM... Uh, die later topman werd, Bert Groenewegen... die zei toen ook al van... Ja, dit is een hele slechte deal, dit moeten we niet doen. Dat kwam er ook op neer dat PCM moest gaan investeren... in drukpersen, in uh, veel papier, alle kosten voor de krab moest betalen. En boekhorn had uiteindelijk het recht om, uh, om alle aandelen te kopen. Dus dan zou PCM er nog niks aan hebben. Dus in die zin was dat ook geen goed idee ja. geweest, denk ik. Of ze hadden dat er beter moeten uitonderhandelen. Ja. Maar goed, Boekhoorn, zoals je zei, zit nu nog in de pers... En ja, met die krant gaat dat het ook niet heel die goed. Die dus. ook behoorlijk verliezen, inderdaad. Ja, um, goed, nou, dat, dat ketste af. Uiteindelijk kwam KPN om de hoek en, en, en kwam Dagger uiteindelijk mm -hmm. wel. Um, ik, ik las net al even die quote voor van Jan Blokker. Die mm -hmm. het uh, betiteld als uh, een nieuwe krant voor zwakbegaafd Nederland. Dan werk je daar, Bram Logger. En wat, wat denk je dan als je dat leest? Nou ja, dat hadden meer, uh, meer medewerkers wel al last van, denk ik. Dat je als je op je verjaardag uh, zat te vertellen over je nieuwe baan, dat dan de reactie toch vaak was van ja, het is die schreeuwige plaatjeskrant. En wat is dat nou? Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen aan de ene kant, maar aan de andere kant hadden wij het zelf geloofden wij op dat moment ook wel in het concept. Het was wel uh, gewoon zo'n een een hele goede ploeg, jonge mensen die daar aan de slag was, hard werkten... En uh, we hadden er wel vertrouwen in dat het wel goed zou komen. Het was wel anders dan wat er was. Dus dat, dat moest je ze wel nageven. Want nog een keer met het spits maken. Ja, die ah. waren er al. Dus dat had maar niet maar de, de kritiek was toch ook dat het een beetje te licht was allemaal? Ja, stond nou zeker. Moppen, moppen in bijvoorbeeld? Ja. En dat, ja nou, en de, de meeste, de hardste kritiek daarop kwam eigenlijk dus vanuit de Volkskrant. Want uh, die wilde daar dus ook een bepaalde rol in spelen in dag. En die zagen daar een krant gemaakt worden dat mijlenver afstond natuurlijk van wat de Volkskrant uh, ja, goede journalistiek vindt. Uh, en, en daardoor ja, ontstonden ook intern weer conflicten... een beetje tussen, tussen Dag en de Volkskrant. En dat heeft het project ook geen goed gedaan. Nee. Hoe, hoe, hoe gingen jullie daarmee om, met al die kritieken? Nou, je zei al, op verjaardag vertelde je niet altijd precies wat je deed misschien. Nou, zo erg was het niet. Maar, maar het was een, een jonge ploeg mensen die er heel hard aan werkten... Ja. die er ook echt wel in geloofden. Ja. Ook wel fouten maakten natuurlijk, omdat ze jong waren misschien. Ja. Nee, ja, hoe ga je daarmee om? Het is... Uh... Eigenlijk ging het een beetje in een roes voorbij hoor, voor, voor mensen die daar werkten. Dat is ook, nou ja, goed, ik heb dan nu samen met oud-collega Roelof uh, dit boek gemaakt. En uh, wij kwamen ook nu uh, tijdens het interview allerlei dingen tegen die wij ook nog niet wisten. Uh, en dat had te maken met dat wij op die redactie in feite vooral de hele dag heel druk waren om die krant vol te krijgen. Dat was een kleine redactie en er moest hard gewerkt worden. En uh, ja, eigenlijk maakten we niet heel, ja. heel, heel druk om wat er over de krant gezegd werd. Nee, sterker nog, opvallend, één dag voordat de krant uh, zou verdwijnen... hoorden jullie pas dat dat zo zou zijn? <tus> ja, ja, dat was wel tamelijk bizar. Ik had een avonddienst die dag en ik werd gebeld door uh, de adjunct... En die zei: ja, "Ik heb heel slecht nieuws." En ik dacht nog even van: "Nou ja, dat zal wel. Ik zal wel een domme fout gemaakt hebben in een artikel of zo." Spellingfout. Ja, we ook nog wel eens voor. Ja. Uh, Champions League. Champions League in plaats van Champions League is wel uh, de mooiste misschien. Maar, uh, maar goed, wij, uh, wij kregen de vroeg van ja, de krant houdt op. Uh, wanneer dan? Ik dacht over een half jaar of zo. Nee, morgen maken we de laatste. Ja. Bizarre dag. Dus ik ook meteen naar de redactie gaan ga gaan. En uh, ja, allemaal huilende collega's uh, in de armen gevlogen. En dat was uh, ja, bizar. Ja, daar, daar begint het boek ook mee met de beschrijving eigenlijk van die laatste dag. Van Precies. de hoofdredacteur ja. die naar zijn mensen toe gaat. En voor het laatst op de enterknop en, drukt, uh, zodat uh, de pagina's ja. naar de drukkerij kunnen. Is het allemaal goed uh, gekomen met al die mensen die daar werken? Ja, volgens mij wel. Mensen van uh, dag zijn over het algemeen... volgens mij echt heel goed terechtgekomen. En uh, ik denk, uh, ja, het project is mislukt, maar uh, de mensen die er zaten... ja, ik denk niet dat het daar echt aan gelegen heeft. Het was gewoon meer een weeffout in het concept... dan dat het na nou aan de mensen lag. En die zijn over het algemeen volgens mij goed terechtgekomen. Dus wat dat betreft... Uh, geen probleem. Ja, het heeft voor jullie een prachtig boek opgeleverd. Een, een mooie reconstructie. Uh, ja, af en toe best ook spannend geschreven. Mm -hmm. Hoe al die onderlinge concties uh, precies zijn gegaan. Het heeft dus de laatste krant geschreven door Bram Logger en Rolof de Vries. Over de teleurgang van dag. Uh, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Uh, we gaan zometeen naar het Mediaforum. Dat doen we na half één met uh, Max van Wezel. Die is uh, vandaag uh, te gast. En wij hebben natuurlijk Paul Reumer, de voormalig directeur van Endermol. Uh, dat zometeen. Eerst is hier Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Marco Kroon, de militair die is onderscheiden met de Willemsorde, blijft ontkennen dat hij drugs in bezit heeft gehad. Hij staat vandaag terecht voor de rechtbank in Arnhem. Kroon zegt dat hij door anderen kapot gemaakt wordt. Hij heeft wel toegegeven dat hij een stroomstootwapen in huis had. De Amerikaanse president Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn. De campagne voor 2012 is van start gegaan, staat op zijn website. En binnen de Republikeinse Partij, tegenstander dus, heeft zich nog niemand officieel als presidentskandidaat aangemeld.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 ANWB verkeersinformatie. Files op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Strand Nulde 3 kilometer. En richting Amersfoort bij Nijkerk 3 kilometer. Hij heeft te maken met wegwerkzaamheden. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein 5 kilometer. En de andere kant op richting Eindhoven bij Ravenstein 3 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Den Bos en Eindhoven kan vanaf knooppunt Valburg beter omrijden via Tiel. Over de A15 en de A2. Nog een afsluiting. Het gaat om de N233 Kesteren-Venendaal. De weg is in beide richtingen tussen Renen en Venendaal afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Weesel, politiek journalist, uh, presentator ook hier op Radio 1 en Paul Reumer, tv-maker, voormalig directeur bij En de Mol. Welkom allebei. Uh, Max, je krijgt hier op Radio 1 misschien een nieuwe collega. Uh, de zenderbaas Laurens Borst is erg gecharmeerd van Paul de Leeuw. In Broadcast Magazine heeft hij gezegd: Ik zou het leuk vinden als die zijn programma op Radio 1 gaat doen. De ja. goed idee. Ik vind dat een goed idee. Niet omdat uh, Paul de Leeuw een televisiebekendheid is... en dus per se een radioprogramma moet krijgen... want zo wordt wel eens door die zendercoördinatoren uh, gedacht. Maar uh, hij heeft daar ervaring mee. Hij heeft vroeger een programma bij Radio Rijnmond gehad... Ik weet van hem dat hij een uh, echt trouw Radio 1-fan en luisteraar is. En, nou, hij reageert ook vaak op Radio 1-uitzendingen. Als, ja, als je zo iemand kunt krijgen voor Radio 1. En Laurens Borst heeft wel bewezen die zender goed te hebben gedaan... met uh, dat soort benoemingen. Premra de Casioen in de ochtend. Felix Meurders terug van de televisie naar de radio. Dat heeft de luistercijfers van Radio 1 veel goed gedaan. En daar profiteren ook andere Radio 1-makers <laughs> zoals jij van, Jurgen. <laughs> Ja, ik moet nu toch even als radiomaker misschien zeggen... ja, maar goed, elke tv-presentator is nog niet geen goede radiopresentator. Nee, natuurlijk. Dus je moet wel een hart voor radio hebben. Dat, dat is bij Prem zo, dat is bij Felix Meurders zo. En volgens mij is dat bij uh, Paul de Leeuw ook zo. Dus uh, ik vind het helemaal geen gek idee van Lawrence Borst. Paul Reuber? Nee, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat uh, Paul nu op tv uh, een beetje vastzit... In, in wat hij allemaal gedaan heeft afgelopen tijd. En uh, als hij naar de radio gaat en van die druk van die camera's af is... en die man die, die houdt van praten... En, en ik denk ook dat je gelijk... Bij hij van radio. Dus ik vind het een hele goede stap. Kan hij er... bij de radio herbronnen? Mooi nou, woord, ja, hij, kan hij kan ze herbronnen bij de radio. Je zou kunnen zeggen, hij past misschien niet in het format van Radio 1, maar eigenlijk vind ik dat juist spannend, omdat je inderdaad uh, met zijn talent en uh, uh, met zijn kracht wat verrassends kan uh, laten zien. Uh, misschien niet op de maandag of de dinsdag zeg maar lekker in het weekend, maar ik vind het een heel goed plan en ik, ik ga luisteren. Hij is waarschijnlijk wel te ijdel om zijn televisiecarrière op te geven. Nou, hij doet vast niet het een voor het ander, maar hij kan het wel tegelijk, denk ik. Uh, ja, want dat is natuurlijk toch wel een punt. Uh, het, het ging al langer even niet goed. En hij blijft toch maar op die tv. Hij blijft maar met programma's komen. Paul Leeuw, bedoel ik? Ja, maar goed, dat is natuurlijk zijn passie. Hij heeft, denk ik, nu een fout gemaakt door zich te laten aanpraten dat hij een dagelijkse late-night talkshow moest maken. En dat ook nog op een tijd dat je ook al Pauw en Witteman en weet ik veel wat allemaal hebt. Dus uh, de, de Vara is zichzelf gaan beconcurreren op, op een ander net met een ander programma. Zichzelf gaan cannibaliseren. Dat is altijd dom, denk ik. Maar uh, ja, zijn, zijn weekprogramma's, zijn weekendprogramma's blijven natuurlijk top. Zitten er nog meer mensen bij de tv die zo naar de radio kunnen, Paul Reuben? Nou, er zitten ook veel mensen van de radio die naar de tv zijn gegaan. Uh, nou, Ik zou zo 1, 2, 3 niet, uh, niet weten, maar uh, uh, ja, oh, er komt er vast komend jaar nog wel eentje langs. Ja, <laughs> ja oké. Okay. We, we laten het even over de wereldomroep. Want de vraag is even hoe lang dat allemaal ja. nog bestaat. Volgens de Telegraaf, uh, die hadden van het weekend een groot verhaal... Hè, over misstanden daar bij de wereldomroep. Uh, een aantal ex-medewerkers werd opgevoerd. Uh, ja, Wordt daar een, een schrikbewind gevoerd? Het is een slangenkuil, vriendjespolitiek, intimidatie... Um, journalisten zouden worden geïntimideerd en bedreigd met ontslag als ze uh, kritiek uiten. Um, Max, jij loopt ook al wat langer rond in de journalistiek, bij, ook hier in Hilversum. Heb jij dat soort verhalen gehoord van collega's bij de Wereldomroep? Nee, dat zijn ook wel oude koeien uitgesloten. Als je dat stuk in de telegraaf goed leest. dan Drie het, tot acht jaar begrijp. Uh, ja, geleden. het meest recente geval is drie jaar geleden. En het, het, het oudste acht jaar geleden of zo. Ik vind het wel raar dat de telegraaf dat nu net. Want binnenkort moeten moet allemaal beslissingen door minister van Bijsterveld ja. over het omroepsstel worden genomen. Nu, nu daar allemaal mee komt. Um, ik, ik kan niet beoordelen wie daar toen de leiding uh, had... en of dat een uh, soort kadafi achtige dictator was. Dat kan best. Ik ken de huidige uh, directeur van de Wereldomroep, Jan Hoek, tamelijk ja, ho goed. Hoofdredacteur lijkt... Rick Rensen. Ja, dat lijkt me tamelijk net een man allemaal. Dus het uh, is niet onder hun regime gebeurd, denk ik. Nee, ik wantrouw het stuk ook. Want um, ik weet... Bij elk bedrijf waar je vijf jaar terug gaat kijken... ga je zeker tien mensen terugvinden die zo teleurgesteld zijn... en uit de school willen klappen en hele slechte verhalen vertellen. Dat is niks nieuws. Je moet je afvragen, als de telegraaf hiermee komt opeens... waarom? En waarom zo groot? Wat is er aan de hand? Wat is de reden dat de telegraaf dit wil? Wat is het antwoord? Nou ja, dan ga je natuurlijk conspiratie denken. En ik denk van, ja weet je, er zijn bezuinigingen aan de gang. Uh, misschien willen ze wel helpen de wereldomroep een kopje kleiner te maken... om WNL uh, een beter plekje te geven. Waarschijnlijk allemaal onzin, maar dat soort dingen ga je dan bedenken. Ik, ik vertrouw het gewoon niet. En ik vind het een gek verhaal. En ik weet zeker dat de Wereldomroep... is volgens mij een hele aardige, wat grote... inderdaad wat stoffige organisatie. Is een beetje een ouderwetse club. Maar ik geloof niet dat dat uh, zo tyneriek, uh, tyranniek is... als dat uh, wordt aangegeven in de telegraaf. Wat jij zegt over dat concurrentiegeval... Uh, uh, ik begrijp dat de, de Wereldomroep... een of andere nieuwsbrief uitgeeft. Uh, dat heet ook de Wereldkrant. En die wordt dan smorgens uitgeprint op allerlei campings in het buitenland. Die wordt daar al aangeplakt met Nederlands nieuws. Dus dat zou inderdaad maar zo'n concurrent kunnen zijn. Ja, maar weet je, dat, dat denk ik dan niet, want tegenwoordig als je ergens een wifi hebt een internetverbinding, kan je elke radio krijgen op de hele wereld, in elke uithoek die je maar kan vinden. Dus volgens mij is dat ook niet meer de primaire functie van de wereldomroep om Nederlanders in het buitenland in het Nederlands te vertellen wat er aan de hand is. Maar wat zij doen, ze zijn een opleidingsinstituut voor buitenlandse radiomakers. En ze maken uh, radio in buitenlandse talen voor uh, derde wereldlanden. Uh -huh. Dat is volgens mij de belangrijkste functie die ze hebben. En uh, ik denk dat ze daar ook mee door moeten gaan. Ik vind het een heel mooi streven. Is, is dat ook achterhaald? Want daar hoor je ook wel kritiek op, hè? Nou, kijk, het is wel heel groot de wereldomroep. En de wereldomroep uh, doet in heel veel talen uitzendingen. Daar gaat het verhaal in de Telegraaf ook om. Om een, uh, de spanstalige afdeling die het weer onzin vond... om ook voor Brazilië in het Portugees te doen. En dat soort ja. uh, pittoreske stammetwisten. Uh, ze doen voor een deel dingen die, die de BBC en de Deutsche Welle en zo ook doen. Ik denk dat de wereldomroep heel nuttig is. Uh, ik heb er zelf erg van genoten op vakantie in Curaçao. Omdat ze echt ook hele goede informatie over Curaçao... Suraçao en Suriname en ja. het voormalige Nederlandse Rijk uh, geven, zeg maar. Uh, dat wordt ook erg gewaardeerd op die eilanden door mensen. Maar je zit dan met je wereldontvanger, zit je daar naar te luisteren? Nee, daar kun je het gewoon op de oh. en op de FM krijgen. Maar uh, ik denk voor Indonesië is het nuttig. Maar waarom ze ook voor heel Afrika uitzenden... en voor, voor Zuid-Amerika als geheel uitzenden, is me niet helemaal duidelijk. Ja. Ik heb de indruk dat de BBC dat ook wel kan. Want uh, uh, uh, je zei het ook al, de bezuinigingen komen eraan. De, de, sowieso wordt die wereldomroep uh, verder bekeken. Uh, nou ja, je ziet nu ook al die eerste reacties. Borges van de Ham zegt in dat Telegraaf natuurlijk ook van, uh, nou ja, wat mij betreft moet die wereldomroep opgeheven worden. Het is bekend dat de PVV daar niet een uh, duidelijke voorstander van is. Ja, nou ja, ik weet het, het zijn een beetje, ik noem dat over de schuttingbezuinigingen. Hè. Zeggen ze van nou, we gaan het, het budget overhevelen naar ontwikkelingssamenwerking. Maar ja, onderaan de streep van de BV Nederland blijft het hetzelfde bedrag het alleen maar het verplaatsen. Dus dat is eigenlijk een onzindiscussie. discussie. Je moet je afvragen, willen wij deze vorm van ontwikkelingshulp blijven geven, ja of nee? En dan moet je een besluit nemen. En dat moet je eigenlijk los zien van denk ik de bezuiniging op de publieke omroep als uh, zodanig. Is het ook te makkelijk dan dat die politici daar dan gelijk op inspringen, nu? Nou, dat vind ik wel. Ja, je zou toch eerst even horen, wederhoor moeten toepassen. De directie en de hoofdredactie van uh, de Wereldomroep ook eens vragen... wat is er nou volgens jullie gebeurd voordat je, zoals Bors van der Ham van D66 nu heeft gedaan... Ja. Uh, gelijk op de bandwagon springt. En, uh, ja, een ook beetje, een tenzij mee hij is van tevoren ook al vond. Uh, dat tenzij het, hij bijvoorbeeld de bron is die het naar de Telegraaf heeft uh, toegespeeld... Ja, zodat hij er was. nu weer kamervragen ja. over kan stellen dat wel gebeurt. Het is een beetje ruggenmergpolitiek, hè? Er gebeurt wat, pap, ik geef gelijk een mee. Uh, Rut Petom is de nieuwe voorzitter van het CDA en zo klinkt haar mediabeleid. In de afgelopen tijd zijn er ook mensen die hebben opgeroepen bijvoorbeeld om nou, maar iemand anders te stemmen dan een CDA. Ja. Uh, en daarvan hebben wij ook gezegd van ja, als je kritiek hebt, graag, maar wel binnen de partij. Je zegt het elkaar rechtstreeks, je zegt het elkaar nou, niet via de media. Uh, je laat elkaar in je waarde, ook al denk je er verschillend over. Um, nou, dat is een vertrekpunt waaruit ik ook zelf wil, wil opereren in de komende tijd. Ja, Max van Weesel, ze wil de kikkers weer in de kruiwagen wagen. Duidelijk. Ja, ik vind het een beetje onzin wat ze hier zegt. Dat is kennelijk aan het adres van Ernst Hiers Ballin en op Klink, Kees Veerman. Kijk, de leiding van het CDA heeft iets tamelijk spectaculairs gedaan... door na jarenlange middenpartij te zijn geweest te zeggen van... en nu worden we een rechtse partij en nu gaan we een alliantie sluiten met, met Wilders. En ja, sommige mensen hebben iets van... hé, hey, dit zijn we van ons CDA niet gewend en, en zeggen daar dan wat over. En die, die mogen dat dan niet meer. Dus dit vind ik niet haar, haar meestal. Gelukkige opmerking. Nou, opvallend, toch wel, dat zij het geworden is, voorzitter. Want uh, die, die andere kandidaat, Sjaak van der Tak, Schaak die had veel tak. meer media-aandacht, had ik het idee. Ja, maar of het nou hele positieve aandacht was, weet ik niet. Het is wel jammer dat Sjaak het niet geworden was. Want het amusementsgehalte was ongetwijfeld <laughs> heel veel hoger uh, geworden. Maar als je toch kijkt hoe. Daar hebben Henk Bleker al voor. Ja, hoor, die, dan, maar, er, er is een nieuwe Henk die kan geboren. in alle amusementshows. Ik denk dat Henk en Sjaak zijn een heel goede duo samen. Maar kijk, hoe die man zich natuurlijk heeft laten misbruiken afgelopen week in zijn James Bond film. Ja, dat is bij Poon te zien, inderdaad, als James ja, Bond. Hè? Heel, de publiciteit is heel dom van hem, want hij krijgt wel veel aandacht. Maar je kan hem gelijk niet meer serieus nemen. Maar heeft hem dat de kop gekost, denk je? Ja, u? zeker. Nou ja, CDA's heeft, vinden dat niet leuk. Het heeft, het heeft hem niet geholpen. Ik, ik, ik ken die man inhoudelijk niet. Misschien inhoud inhoudelijk een hele goede politicus. Ik heb daar geen oordeel over. Maar laat ik maar zeggen, dit filmpje heeft hem niet geholpen. Om het laatste restje extra stemmen te krijgen. Tegendeel, het heeft het precies tegenovergestelde gedaan. Ja, ja, ah, het echt. wel de kop heeft gekost, is de mededeling. Ik wil sowieso burgemeester van Westland blijven. En ik ja. doe dat partijvoorzitterschap er in mijn vrije tijd bij. En ja. dat, was ook, dat is een mm. beetje raar. De kloof tussen wat de media erover bericht hebben en hoe de stemming in die zaaltjes van het CDA en het land was, was. Een hele grote kloof was dat. Want dat was in die zaaltjes vanaf het begin duidelijk dat de CDA-achterban gewoon een echte voorzitter wil. En niet iemand die het er in het weekend bij doet vanaf het begin af aan waren al die zaaltjes voor mevrouw Peto. Ja. Ja, en ook daar zie je dus dat het politieke gevoel voor Jacques van zaak van, van het Dak niet goed genoeg is. Want als hij dat had opgemerkt, had hij onmiddellijk zijn uh, strategie moeten bijstellen. Wat, wat vind jij van die uh, mevrouw Petro? Dat lijkt me een stevige tante. Het is een. Uh, <laughs> Ik wens uh, Maxime Verhagen alle sterkte van de wereld. Met haar zit niet helemaal op de lijn, Maxime Verhagen. Nou, okay, helemaal, dat kan nee. dus interessant worden. Dat kan heel ja. interessant worden. En dat lijkt me niet een dame die zich opzij uh, laat duwen. Het is een. Uh, hele serieuze dame. Een, een dominee. Een, ja. een echte gereformeerde. Zo'n echte NCRV-mevrouw. zeg maar, En uh, de, met een heel groot hart voor de derde wereld en de armen en de, de illegale asielzoekers. En, nou, dat zijn nou niet de dingen waarmee, uh, waarmee uh, Maxime Verhagen te koop wil lopen. En je zag er de afgelopen ze vrijdag... Ze zei van samen op de wereld uit. <laughs> uh, Jezus was een hippie, zo iemand. En, ja. Afgelopen vrijdag was ze bij Paul Witteman, samen met Jacques van den Tak. En daar zag je hoe goed ze dat deed. Zij heeft een heel goed gevoel wanneer ze even de mond Moeten houden wanneer ze even wat moet zeggen. En zonder heel gemeen te zijn, heeft ze uh, de, de tegenstander eigenlijk gefileerd en kwam ze daar heel goed uit. En als ze dat in de CDA-vergaderingen met Maxime Verhagen ook zo kan doen, dan denk ik dat ze een heel goed tegenwicht is. Ja. Nog één ding daarover, want dat vorige cda congres dat herinneren ons allemaal nog met die stembriefjes en de uh, ja. enorme commotie en de emotie ook vooral die daar naar uh, voren kwam. Nu werd het weer uh, uitgezonden, was dat terecht? Ik vind het van niet. Het was zo'n mooi weer, dus. Je ja, wijze, wijze. Nee, ik ben er geweest. Oh, okay. <laughs> Ondanks een mooie beer. Nee, er uh, gebeurde niet zoveel. Dat, <coughs> dat was echt Grieks drama toen de dat congres in het mm -hmm. najaar, dat, ja. dat verdiende het echt om elke minuut uitgezonden te worden. Dit, dit was gewoon een uh, beetje gangbaar CDA-congres, ja, dus het was overdreven. En gaan ze dan ook het congres van D66, Partij van de Arbeid, VVD en PVV uitzenden? Doen nee. ze ook wel eens hoor, de NWS. Ja, maar het is natuurlijk niet een soort regulier uh, gegeven... dat je al die congressen gaat uitzenden. En waarom de ene wel en de ander niet? Ik vond dit niet veel toegevoegde waarde voor de televisie. Duidelijk. Uh, dank voor jullie bijdrage, Paul Reumer en uh, Max van Wezel. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. We spelen week 14. Hans Heemskerk uit Den Haag is de eerste kandidaat. En we draaien een liedje van de Radio 1 CD. Milo, de singer-songwriter uit België, heeft een nieuw album uit. Dat heet North and South. En daarvan She Might, She Might. One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 Just cut through Eigenlijk heet hij Jonathan van der Broek, maar zijn uh, artiestennaam is Milo. Het is een nieuw album, dus van hem uit. En dat is de hele week te horen op Radio 1. Het is de Radio 1 CD. Hans Heemskerk is hier. Hij woont in Den Haag en uh, is 23 jaar. Welkom. Dankjewel. Wat doe je? Ik uh, studeer nog. En wat? Ja, bedrijfseconomie. Dus uh, afstuderen nu en uh, daarna lekker aan het werk. Dus. En, wat, en wat wil je dan nou gaan doen uiteindelijk? Ja, ik weet het nog niet zo heel goed. Ik denk dat ik begin gewoon uh, lekker op een afdeling... Uh, ja, onderaan, zeg maar. En dan kijken of het me daar bevalt. En dan is dus gewoon lekker doorgroeien bij verschillende bedrijven. Dus. Ja, ja, en is er nog een bepaalde tak van bedrijfsleven die je interesseert? Nou ja, ik vind, zoals hier, de journalistiek. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Dus ik zou graag bij een krant werken of zo later. Op de financiële afdeling dan natuurlijk. Maar misschien ooit nog economisch journalist. Dat ja, zou ja, me ook heel okay. leuk lijken, maar... Oh, dus je voelt eigenlijk die kant op, ja, uh, ja. Met, met je, met je inderdaad toegespitste opleiding dan op de achtergrond. Heel goed. Uh, nou, we gaan kijken wat het wordt. In ieder geval voor elke student is 300 euro natuurlijk mooi meegenomen. Zeggen we altijd maar, uh, die liggen er aan het eind van de finish. Maar dan moet je wel de hoogste uh, scores scoren deze week. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Kies vandaag met mij voor het CDA van morgen. De Nationale Nieuwsquiz. Want samen maken wij het nieuwe CDA. Elkaar stevig de waarheid zeggen, kan altijd maar dan wel in de kleedkamer. Samen zijn. Ik heb u nodig samen om het waar te maken. Samen We gaan het doen. Nou, Dat nieuwe CDA. Ja, met twee. Ik ben van de partij. Te Ik ben uw voorzitter. Eén te zijn. We gaan het samen doen. Samen zijn. Wacht even, was het nou Willeke Alberti die het, uh, het CDA-congres toesprak... en Rut peterom die zong, of was het net... Nou ja, goed. Uh, we hoorden er net ook al even iets over. Niet helemaal onverwacht werd de dominee Rut peterom dus zaterdag met ruim 60% van de stemmen gekozen... tot de nieuwe voorzitter van het CDA. Hier is vraag 1. Er was veel meer te doen op dat voorjaarscongres in Den Haag. Zo werden er ook resoluties aangenomen. Eén daarvan, die werd ontraden door partijbestuur en fractievoorzitter... zegt dat de invoering van 500 watt nog eens een keer goed moet worden bekeken. Nee. 500 waarvan? Ambtenaren? Of eh, politie, eh, politieambtenaren? <laughs> ja, dat is wel een grappig wat je nu zegt. Want het zijn uiteindelijk wel politieambtenaren. Maar goed, we wilden echt horen animal cops. Het um, plan van de PVV. En um, daar is dus een resolutie op ingediend in dat, uh, tijdens dat congres. We gaan naar vraag 2. Het CDA heeft jaar, uh, zaterdag ook een nieuwe prijs in het leven geroepen. Um, die zal jaarlijks worden uitgereikt aan een jongere... die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling... van het christendemocratisch gedachtegoed. Naar wie is deze prijs vernoemd? Uh, Bokenende. Dat is goed. De bedoeling is dat de oud-premier jaarlijks met het partijbestuur... het wetenschappelijk instituut van het CDA en het CDJ-ades... de jongerenafdeling bekijkt wie de prijs krijgt... en op welke wijze deze wordt ingevuld. Vraag 3. Partijvoorzitters kunnen soms een behoorlijk stempeldruk... op de koers van hun partij. Daar kwam CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer in 2001 achter. De Hoop Scheffer kwam toen in conflict met de voorzitter van zijn partij... die zelf graag een prominente plek op de kieslijst wilde. Hoe heette die toenmalige voorzitter? Um... Ja, het was... Uh, ja, <laughs> een oja-vraag. Oh nee, ik uh, kom niet op. Marnix van Rij is ja. de naam. Ja. Uiteindelijk stapten trouwens beide mannen op... en werd het relatief onbekende Kamerlid Jan-Peter Balkende de nieuwe CDA-leider. Later uh, maakte hij het acht jaar vol als premier. Uh, we gaan naar vraag vier. Een fragment. Wie is hier aan het woord? We waren misschien een beetje te afwachtend in de eerste helft. Maar dan als je de tweede helft bekijkt met twee uh, doelpunten, twee shots op de paal. Ik denk dat we de terechte winnaar zijn. Dat is prudom, van Twente. Michel Preudom, de trainer van FC Twente inderdaad. Zaterdag gewonnen met 2-0 van PSV en staan daar ook weer een kop van de eredivisie. Ajax won ook en de Amsterdammers zijn daardoor nog niet helemaal kansloos voor de titels. Ze hebben trouwens ook nog genoeg andere zorgen. Hier is vraag 5. Gisteren bijvoorbeeld zei een prominent lid van de ledenraad dat hij zich beraadt op zijn rol... omdat hij niet is gekend in de benoeming van een commissie. Hoe heet deze jurist en oud-speler van Ajax? Boeven? Dat is niet goed. Het is uh, Kea Molenaar, die was het gast bij... Studio voetbal en hij zei niks, uh, dat hij niks wist van de commissie... die onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van de plannen... van Cruijff binnen Ajax. Um, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we vragen natuurlijk wat. Uh, bij onderwerp gaat het dus om één term die we willen horen. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik kom voort uit de krantenwereld. 3. Sinds 1999 word ik ook door toeristen verreden. 2, 8... Acht... Wat zei je? Metro. Metro. Dat is niet goed. Ai, ai, ai, ai. Nee, dat is niet goed. Uh, acht Nederlanders stoemten het hardst. Dat was uh, de volgende aanwijzing geweest. En gisteren werd mijn 95e editie gewonnen door Nick Nuyens. Ah, de Ronde van Vlaanderen geloof ik. Dat is goed inderdaad, want in 1913 ontstaan naar een idee... van de medeoprichter van de sportkrant Sportwereld. Vandaar die eerste aanwijzing. toeristen kunnen sinds 1999 de dag voor de ronde... het parcours of een deel daarvan ook afleggen.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 Er staat sinds dit weekend weer een dominee aan het roeren bij het CDA. U hebt er net alles over gehoord. Veel mensen verwachten dat deze Rut-Petom het CDA een zetje naar links zal geven. En dat ze het christelijke karakter van de partij zal willen benadrukken. Zal ze daarvoor voldoende ruimte krijgen van haar partijgenoten op het Plusje in Den Haag? Dat is een vraag. En is dat, als het haar lukt, een goede zaak? De stelling dus waarop u kunt reageren. Het CDA moet een nieuwe koers gaan varen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. Gratis bel is een mogelijkheid. 0800-1101. U mag stemmen op onze website website www.stam.nl en twitteren naar atstam.nl. Zijn we terug bij Hans Heemskerk uit Den Haag. en Hij scoorde net Factor 2 in deel 1 van de nieuwskurs. We gaan nu naar deel 2. De vragenronde, 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft zondag het ATP-toernooi van Miami gewonnen? Djokovic. Dat is goed. Guido Westerwelle treedt in mei terug als leider van welke Duitse politieke partij? SD CDU. Dat is de FDP. Minister Donner eist een sluitende begroting van welk eiland? Eh, uh, Terschelling. Nee, Sint-Maarten. De verkiezingen in welk Afrikaans land zijn uitgesteld tot vandaag? Eh, uh, Ni ja, Ni Nigeria. Dat is goed. Welk programma kreeg afgelopen weekend veel reacties op een 1 april item over tatoeages bij kinderen? Uh, man bij het hond. Nee, jeugdjournaal. Welke film heeft in een recordtijd de status van een film behaald? Gooise vrouwen. Is goed. Hoe heet de zanger die tot zijn grote vreugde met zijn boot weer is ingelood voor de gay pride? Gerard Joling. Dat is goed. De Guunta-leider In welk land heeft zijn functie neergelegd? Venezuela. In Burma. In welk type vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines zijn schuurtjes gevonden? Uh, Boeing. Vijf... Boeing 737. Waar zijn honderden onderhandelaars bijeengekomen om verder te praten over de klimaatafspraken die in december in het Mexicaanse Cancun zijn gemaakt? Brussel. In Bangkok. Liefdesbrieven van welke recent overleden actrice worden in mei via internet geveild? Taylor. Dat is goed. In Vietnam lukt het zondag na meerdere pogingen om een landelijk beroemd exemplaar van welke diersoort te vangen? Panter. Een schildpad. Welke instellingen hebben tijdens het naar een hen vernoemde weekend... een miljoen bezoekers getrokken? Uh, pas. Musea. In Duitsland is een kampioen in welke sport door haar stiefvader beschoten? Boksen. Dat is goed. Welke Nederlandse won gisteren, in de Ronde van Va won gisteren de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen? Nee, uh, uh, Vos. Nee, het is Annemiek van Fleuten. Nee. Ja, als het inderdaad over vrouwelijke wielrenners gaat... en je zegt Marianne Vos, dan is het ook negen van de tien keer goed inderdaad. Maar ja, precies. In dit geval nou net even niet. Nee, eh? Heb jij weer, um, Zes vragen goed in het kanon. Um, keer twee, dat is twaalf. Nou, dat is een uh, goed begin, toch? <laughs> het is een begin. Het laten we het geven we van een stijgende lijn van deze week. <laughs> ja. ja, ik weet niet of je het gaat redden tot vrijdag, zeg ik er ook eerlijk bij. <laughs> uh, je krijgt van ons twee kaarten voor beelden geluid. We doen uh, de lunchradio erbij en een mok. En wie weet zien we elkaar ooit dan in het vak? Ja, laten we Jij wel met hopen. je economieachtergrond. Zou leuk zijn. Uh, succes in ieder geval met het afronden van je studie. Leuk dat je er was. Dankjewel. Uh, we gaan straks om kwart over 1 praten over uh, onderwijs. En dat doen we eigenlijk met iemand die alles weet van Finland. Want heel vaak wordt Finland als voorbeeld genomen... Uh, hoe het dan hier zou moeten in Nederland. Nou, als we dan uh, kijken naar het onderwijs... daar zitten veel hoger opgeleid in het onderwijs. Maar is het onderwijs in Finland dan ook veel beter? Dat is een vraag. Straks het antwoord. Nu eerst het NOS Journaal.